De landen van de Europese Unie roepen alle ambassadeurs terug uit Wit-Rusland. eu buitenlandschef Ashton maakte dat bekend... nadat de regering van Wit-Rusland had gezegd dat de EU-ambassadeurs het land moeten verlaten. Wit-Rusland is woedend over nieuwe sancties die de Europese Unie het land heeft opgelegd... wegens schending van de mensenrechten en onderdrukking van de oppositie. De EU heeft een lijst van Wit-Russische functionarissen... die de Europese Unie niet in mogen, uitgebreid met 21 namen. Het weer nog, vannacht kans op mist. Het is een graad of 7. Overdag is het vooral in de ochtend grijs. Maar in de middag komt er af en toe zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. <SSSSSSSSSEN> en het. Het ZFM. Met nu de nacht. you and me. I blame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 Be true cause oh. Wie? www.zfmzandvoort.nl Son Yeah